Premier Gilani zei tegen het parlement dat de Amerikaanse actie gerechtvaardigd was. Ook benadrukte hij dat de band tussen Pakistan en de Verenigde Staten nog steeds sterk is. Op het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam praten de voorzitters van de FNV-bonden... met het bestuur van de vakcentrale over het pensioenstelsel. FNV-bondgenoten eist dat de FNV bij de onderhandelingen over het nieuwe stelsel... meer nadruk legt op inkomenszekerheid... Als het centrale bestuur niet op de eisen van de grootste Bond ingaat... dreigt hij een eigen koers te gaan varen. FNV-bondgenoten vindt dat met name voorzitter Jongerius... te veel zekerheid wil inleveren. Tegenstanders van bondgenoten zeggen dat het vasthouden aan zekerheid... de kans op koopkrachtbehoud aantast. Hoe meer zekerheid een pensioenfonds biedt... hoe minder risico's het kan nemen bij zijn beleggingen. En daardoor neemt de kans af dat er veel wordt verdiend op de beleggingen. In vier grote steden in Syrië zijn vandaag honderden activisten opgepakt. Het leger van president Assad heeft huis-aan-huis -huis invallen gedaan... en zoveel mogelijk tegenstanders van het regime gearresteerd. Volgens twee Syrische mensenrechtenorganisaties... gebeurde dat in de steden Homs, Banias, Daraa... en in een aantal buitenwijken van Damascus. Er zijn berichten dat er hevig werd geschoten tijdens de acties. De afgelopen dagen ging het leger al eerder op deze manier te werk. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten inmiddels vastzitten...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 Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En in de middag ontstaan dan enkele buien. En het wordt 20 tot 26 graden. Aanwij verkeersinformatie. 75 kilometer. Dat is minder files dan gebruikelijk. Wel wat meer aanrijdingen. Ik noem de bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam Den Haag gebeurde een ongeluk net voor de file... tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwouder en Dijk staat nu 8 kilometer. Eén rijstrook is daar dicht. Ook één rijstrook dicht op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knopend dorp 5 kilometer door een ongeluk. Extra druk is het op de A12 Den Haag richting Arnhem... tussen Knopend Oude Rijn en Bunnik staat nu 9 kilometer. En wat betreft de file op de A27, Gorkum richting Utrecht bij Knopend Rijnsweerd... nu nog 2 kilometer. De rechte rijstrook is net weer geopend.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 5, goedemiddag. Een premier die een rechtbank als volgt typeert. De kanker der democratie. Berlusconi zei het over de openbaar aanklagers... en de rechters voor wie hij binnenkort gaat verschijnen. Straks ons correspondent. Eerst de ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin. Die komt waarschijnlijk vervroegd vrij. Martin werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel. wegens medeplichtigheid aan de misdrijven van Dutroux. Voor de rechtbank wachtte een woedende menigte de twee toen op. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, waardoor is de kans groot dat ze nu op korte termijn vrijkomt? Nou, ze is veroordeeld voor 30 jaar. Maar uh, ze zit nu al 15 jaar vrij. En dan heb je het recht in België. om een verzoek voor vervroegde vrijlating in te dienen. Dat heeft ze gedaan. Dat had ze al een paar keer eerder gedaan. Tot nu toe zei de rechter steeds: nee, het is niet goed voor de samenleving. als deze vrouw vrijkomt. De feiten waren te ernstig. Uh, er is bovendien ook een risico dat ze. nou ja, weer, uh, weer een. haar psychologisch profiel, zo werd het verwoord. is niet in overeenstemming met, uh, de, met een vrijlating. Maar. Uh, deze ochtend de advocaat in Mons, sorry de rechtbank in Mons heeft gezegd um, dat uh, ze nu wel aan alle voorwaarden voldoet. En dat ze dus in principe morgenmiddag uh, uit de gevangenis uh, van Brussel kan gaan lopen. Het is dus nog wel zo dat het openbaar ministerie heeft nog 24 uur, nog een dag tot eind morgenmiddag om in cassatie te gaan. Als er nog procedurefouten. Ontdekken zijn. Ja, maar als, als er wordt gezegd van ze voldoet nu wel aan de voorwaarden, wil dan dat dan zeggen dat de risico's er niet meer zijn met haar en, en dat de samenleving er nu wel klaar voor is? Ja, nou de exacte motivering van de rechtbank die is geheim. Daar wordt niks over gezegd. Okay. Uh, maar je kunt dus wel aannemen dat de rechter er nu van overtuigd is... dat zij geen gevaar, is, geen, geen gevaar meer is voor de samenleving. Want als ja. we even teruggaan naar 2004... Ze, ze is veroordeeld voor medeplichtigheid. Want voor welke uh, ja, misdaden wordt zij verantwoordelijk gehouden? Wat was haar rol toen? Nou ja, haar rol was dat ze alles wist wat haar echtgenoot deed. Alles wist wat Marc Dutroux uh, deed. Uh, zes meisjes ontvoeren, opsluiten, uh, verkrachten, misbruiken. Uh, vier van die meisjes zijn gestorven. En, en zij uh, was het hulpje van haar man. Ze zegt zelf altijd dat uh, ze bang was voor hem. Dat ze niks anders kon dan hem helpen. Dat ze ook niet naar de politie kon stappen. Omdat ze nou ja, bang was dat hij haar aan elkaar zou slaan. Een psychologische uh, oorlogsvoering werd, zou er tegen haar gevoerd worden. Uh, dat is haar verhaal altijd geweest. Een soort willo-slachtoffer van Dutroux ook. Maar de advocaten van de nabestaanden. en eh, van de twee slachtoffers die het overleefd hebben. die zeggen. deze vrouw wist heel goed waar ze mee bezig was. Bijvoorbeeld twee meisjes die zaten in de kelder. Eh, Julie en Melissa. Eh, die zaten in de kelder. toen eh, Marc Dutroux. zelf eh, een paar maanden vast zat. voor eh, ondervraging vanwege een misbruik. een, zaak, een andere zaak. En vervolgens eh, had zij, eh, Michel Martin. had. Nou ja, wist dat die kinderen in die cel zaten en heeft niks gedaan. Die kinderen heeft ze laten verhongeren. Die zijn uiteindelijk overleden. Uh, dus nou ja, dat wordt haar enorm kwalijk genomen natuurlijk. Vandaar dat ze 30 jaar cel heeft uh, gehad. Ja, en de ouders van deze meisjes, hoe reageren die op, op het nieuws dat zij uh, dus mogelijk morgen al vrijkomt? Ja, teleurstelling, woede. Ze zijn ook uh, kwaad natuurlijk... dat ze niet goed zijn uh, geïnformeerd. Uh, ze moesten dit via de, via de media horen ook. Oei, uh, ze twijfelen ja. ook aan het rechtssysteem. Waarom kun je, als je voor 30 jaar cel uh, hebt gekregen uh, in 2004... toen was die zaak pas, waarom ben je dan nu eigenlijk... zes jaar na die veroordeling ben je alweer vrij? Ze heeft alles bij elkaar al 15 jaar zo gezeten, dus dat is logisch. Uh, nou ja, de minister van Justitie hier, die zegt... het is een zeer afgewogen beslissing. Uh, deze rechtbank kan dit zelf... Uh, kan dit zelf of bepalen. Je kunt niet in beroep alleen maar in cassatie. als er nog een procedurefout is. En nou ja, volgens de minister is het, uh, is het een weloverwogen besluit. Ja, en als ze dan vrijkomt, is dat nog onder voorwaarden? Ja, daar zitten, zitten vrij veel voorwaarden aan. Ze, het is ook niet zo dat haar straf er nu op zit. Het, ze wordt vrijgelaten, maar ze moet zich nog heel vaak melden bij het gerecht, bij de politie. Ze mag geen contact hebben met de slachtoffers. Uh, ze mag ook niet in, in de buurt komen zelfs. Ze mag niet in Luik komen, niet aan de, aan de kust. Uh, niet in Hasselt, waar nabestaanden woonden. Ze mag niet met de media praten. Uh, tegelijkertijd krijgt ze ook geen onderduikadres. Ze krijgt geen nieuwe identiteit, geen nieuwe naam. Uh, nou, haar advocaat zegt dat dat allemaal geen probleem is. Dat ze er al jaren mee bezig is met uh, deze in de samenleving. En dat ze een goed plan heeft en er goed op is voorbereid. Goed, morgen dus uh, wellicht de vrijlating van Michelle en Martin. Joris van Poppen was dat vanuit Brussel. De premier van Italië, Berlusconi, heeft vandaag in de rechtbank fel uitgehaald naar de rechterlijke macht. Tijdens een van de corruptieprocessen tegen hem noemde hij de aanklagers en de rechters de kanker van de democratie. Andrea Vrede, ons correspondent in Rome. Dan vraag ik me af, waarom zei hij dat? Uh, ja, waarom zegt hij het zo vaak eigenlijk? Alleen dit keer zegt hij het wat heftiger. Uh, eerlijk gezegd, het is misschien een beetje psychologie van de koude grond... maar veel uh, mensen in de kranten, commentatoren vallen mij bij... Uh, ik denk dat hij het ook echt meent. Ik denk dat hij werkelijk meent dat er een groep mensen is... binnen de rechtelijke macht, vooral officieren van justitie... die het op hem gemunt hebben, die hem als een politieke vijand zien... en die hem middels processen willen proberen uit te schakelen. En uh, zijn woordgebruik wordt alleen maar feller en feller... Um, dit keer heeft hij dit gezegd, kanker van de democratie. Uh, uitgeroeid moet het worden, hè? zit daar een beetje achter. Het is, een, het is inderdaad een hele felle uitspraak. En gek genoeg, dat zal misschien heel raar klinken in Nederland, in Italië. Ja, het krijgt veel aandacht, maar dan ook weer niet zoveel. Want we zijn het eigenlijk een beetje gewend dat hij dit zegt. Uh, het is natuurlijk in die zin gek, of je nou premier bent of niet. Kun je dat wel doen in de rechtbank? Is dat geen simpele beleging van het Hof waartegen je moet optreden? Ja, in feite is het natuurlijk wel een belediging. Alleen Berlusconi pakt het slim aan. Hij zegt natuurlijk niet uh, rechter, die en die of uh, officier van justitie, die en die. Die heeft mij, he, die behandelt mij slecht. Die is een kanker van de democratie. Hij houdt het algemeen. U moet je voorstellen: dit is eigenlijk. Deel van een strategie van Berlusconi, een mediastrategie ook vooral. Hij moet nu voor vier processen met enige regelmaat in de rechtbank verschijnen. Dat doet hij alleen maandag, want dat is de enige dag die hij ter beschikking heeft als premier. Want verder heeft hij natuurlijk veel te druk met zijn werk. En dan komt hij daar in de rechtbank en dan wordt het een show. Er zijn aanhangers van hem die hem toejuichen buiten voor de, voor de rechtbank binnen. Dat gaat dan wel achter gesloten deuren. Maar daar spreekt hij dus allerlei vreselijke dingen uit. En buiten bij de journalisten herhaalt hij dat nog een keertje. Dat komt allemaal in het nieuws, komt op de televisiejournaals. En de televisie, zoals bekend in Nederland... wordt voor een groot deel toch door hem beheerst. Hij kan toch een beetje helpen bepalen... hoe het beeld van hem naar buiten komt voor het grote publiek. En zo creëert hij in die mediastrategie... iets van een, een, een slachtofferrol voor zichzelf. Een politiek slachtoffer van deze rechtelijke macht. Een, een mediastrategie die dan wellicht werkt op zijn eigen zenders. Hij wil nu ook begrijp ik, bij het parlement pleiten... voor een onderzoek naar ethiek binnen het justitiële apparaat. Zal het parlement daarin meegaan? Ja, om te beginnen is het natuurlijk een beetje bijzonder... Hè, dat iemand als Berlusconi vraagt om een onderzoek naar ethiek. Maar dat terzijde. Uh, zal het parlement doen daarin meegaan? Ja, um, ik denk eigenlijk dat dit ook weer een grote losse vlodder is... Een grote rookwolk die Berlusconi de lucht inblaast om vooral heel veel aandacht te krijgen. En ja, zal het parlement erin meegaan? Hij heeft een meerderheid in dat parlement, al is het sinds enige tijd door het weglopen van een grote groep van zijn eigen partij die het echt niet meer met hem eens was. Is dat een hele risicovolle, hele magere meerderheid geworden? Ik denk eigenlijk dat het parlement daar verder niks mee wil. Wat Berlusconi wel wil, op termijn, is een hervorming van de hele rechtelijke macht. Nou, dat is natuurlijk een enorm groot proces. Dat gaat heel lang duren als het al ooit erdoor komt. En je zou, kunnen voorstellen, je zou je kunnen voorstellen dat deze dingen die hier vandaag gezegd worden... en die al eerder gezegd worden, dat het een soort van opmaat is... voor het creëren van een, van een platform bij, het, bij de publieke opinie... om zo'n hervorming door te gaan voeren. Andrea Vrede vanuit Rome over de maandagen... die Berlusconi vult met vier processen tegen de premier. En zometeen meer details over de valpartij in de Giro d'Italia. Verkeer bij de ANWB, Erwin Hart... Ja, uh, 67 kilometer op dit moment, dat is uh, veel minder dan gebruikelijk. Uh, de opvallendste viel op dit moment is op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Zoete Woude rijndijk staat 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In de derde etappe van de Ronde van Italië... is de Belg-Wouter Weilands zwaard en val gekomen. Aan de finish in Rapallo, dat ligt ten zuiden van Genua... is journalist Maarten Veger. Maarten, wat heb jij van het ongeluk kunnen zien... Ja, het was op de Passa del Bocco, uh, de afdaling daarvan, die, uh, die niet zo heel moeilijk zou moeten zijn, 25 kilometer voor de streep. Nou, Wouter Weiland die raakte met zijn pedaal de grond of een muurtje, dat, dat konden we niet zo heel goed zien. Maar uh, vervolgens verloog, uh, verloor hij de controle over zijn, uh, over zijn fiets en knalde hij tegen een ander muurtje op. Uh, hij lag uh, op de grond uh, zwaar, bloedend en... Um, uh, de, de medici die snel in de buurt konden komen, zijn zeker een kwartier bezig geweest proberen te reanimeren. Maar uh, volgens nog zonder uh, succes. En een uh, helikopter uh, kwam toen en die is hem op dit moment uh, naar het ziekenhuis aan het uh, vervoeren. Ja, en, en wordt hier uh, in Rapallo bij de finish toch wel heel erg gevreesd voor zijn leven. Ja, want als je een kwartier reanimeert zonder succes, dan ziet het er buiten gewoon slecht uit. Ja, het, het ziet er slecht uit. En, uh, ik moet je zeggen, de sfeer hier in Rapallo, dat was, uh, het was een groot feest tot, uh, tot het moment van het ongeluk. En Het is nu doodstil en er staan hier duizenden mensen, maar uh, ja, het is uh, als een begrafenis bijna. En waren er nog andere renners in, in de buurt toen hij viel? Uh, ja, we hadden alle renners, maar er is verder niemand uh, gewond geraakt, gevallen. Uh, het is ook, uh, men vindt het vrij vreemd eigenlijk dat, dat hij daar is gevallen, want zo heel moeilijk was het ook weer niet, die afdaling. En het is op zich een redelijk lichte etappe vandaag. Uh, het was een, uh, nou, een, een derde categorie, een klimmetje en, uh, en de afdaling hier naar, uh, naar Rapallo. Dus uh, ja, we het is toch wel een beetje verbaasd dat het nou net uh, daar moest gebeuren. Ja, en um, hij is van team Leopard, hè, als ik me niet vergis. Ja, hij is van team Leopard. Hij was, uh, vorig jaar won hij nog in de Giro d'Italia, de etappe uh, in Nederland, uh, die naar nou Middelburg ging. Nou, heb je nog teamgenoten van hem kunnen spreken? Of, of uh, houdt hij zich uh, stil in de bus? Nee, nog niet, nee. want we staan hier nog bij de aankomst en de bussen staan een stuk verderop. Daar zijn we nu nog naar onderweg om te kijken of we nog wat mensen kunnen spreken. Maar hier bij de aankomst is het alles afgelast qua faciliteiten, dus ook de renners waren snel verdwenen. Maarten Veger, dankjewel voor jouw bericht uit Rapallo en als er meer nieuws is dan horen we dat graag van jou. Hij is er eerder dan verwacht dit jaar, de gevreesde Rups. Omdat het zo warm is, zitten de eiken eerder in het blad... en heeft de rups zich al vroeg in het seizoen volgegeten. Een probleembeest, die rups. Arnold van Vliet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bioloog van de Wagingen Universiteit. Uh, aan u de vraag, valt er ook iets positiefs te vertellen over de eikenprocessierups? Nou, het is een beest wat uh, zeker vanaf uh, deze dagen die brandvaar krijgt en overlast veroorzaakt. En dat uh, domineert toch uh, wat mensen ervan uh, vinden, uh, last dus. Maar het is een schitterend uh, en fantastisch beestje. En ook met name hoe die uh, leeft en samenleeft. Uh, wat maakt hem zo schitterend? Nou, uh, alleen al het feit hoe ze zich door de bomen bewegen. Zo in processie, de naam zegt het natuurlijk al. En als je daar... Uh, op een afstandje uh, zonder weer aan te gaan uh, komen en naar gaat zitten kijken. Dan is het toch een boeiend verschijnsel hoe ze allemaal de leider volgen... Uh, die het pad uitzet door de boom. En vaak in, uh, uh, ja, in grote aantallen rupsen uh, achter elkaar... verder duizenden kunnen dat tegelijkertijd zijn. Goed, dat is één. Een schitterend in processie zich kunnen voorbewegen. Wat nog meer? Nou, um, ze hebben eigenlijk heel veel verschillende overlevingsstrategieën... Of, uh, ja, waarmee ze ook zo, succes, zo succesvol zijn. Uh, een van die dingen is dat ze behoorlijk goed, of eigenlijk heel goed tegen uh, vorst kunnen. Het is uh, wel een warmteminnende soort, maar dat is vooral gedurende het voorjaar, deze omstandigheden dus. Maar als je in de winter, uh, uh, in de winter zitten ze als eitjes op takken, maar dan kunnen ze heel goed tegen, tegen vorst en nachtvorst. Uh, een collega van mij, uh, uh, Sylvia Hellingman, heeft uh, maandenlang bij min 14 in de vriezer gehad, de eitjes. En dan... Nog kunnen ze gewoon heel makkelijk uit het ei komen. En dat is voor meer insecten ook wel, uh, die, die werken zo. Maar dat geeft toch aan hoe goed ze uh, daar tegen kunnen. En zelfs de rupsen zelf, hoor. Ik bedoel, als je de rupsen uh, aan uh, een flinke uh, vorst- uh, of vriestemperatuur in het blootveld, uh, je ontdooit ze weer en uh, ze lopen vrolijk verder. Ja. Nou, Gert Hiemstra voorspelt de temperatuurdaling een half uur geleden, maar niet zo koud dat het uh, gaat vriezen ook. Uh, de eikenprocessie rups is, als ik u zo goed beluister, een echt groepsdier. Ja, absoluut. Zodra die, eh, uh, uit het ei komt, de eerste, nou, de eerste komen uit het ei en die gaan eigenlijk al, uh de, de collega's helpen de ijsschillen op te eten, dus ze helpen elkaar uit het ei komen. Uh, ze zitten, worden eipakketjes pakketjes tegelijkertijd uh, bij elkaar afgezet. Uh, en vanaf dat eerste moment, echt zodra ze uit het ei komen, lopen ze in processie door de bomen op zoek naar het uh, frisse, jonge blad. Uh, en dat blijven ze eigenlijk doen. Ze maken, uh, rond deze tijd gaan ze gezamenlijk de nesten maken waar ze dan gezamenlijk over uh, gedurende de dag zitten. En gezamenlijk uh, s'nachts uh, de bomen in om lekker te vreten en s'morgens weer terug. En samen, samen uh, weer uh, verpoppen en uh, natuurlijk weer gezamenlijk uh, voor nakomelingen zorgen in het najaar. S samen sterk, schitterend in de processie, uh, goed overleveraar, goed tegen de kou. Uh, hoe zou je dan tenslotte de eikenprocessierups kunnen karakteriseren? Nou, het is echt een, een overleven, want ook nog gedurende zomer bleek vorig jaar... Uh, als het te warm wordt, dan kruipen ze met z'n allen onder de grond. Uh, en dat was ook weer een verrassing. Dus uh, uh, het is een beest uh, vol verrassingen die tegelijkertijd ook overlast voor ze. Een beetje begrip voor de eikenprocessierups. van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we het hebben over merken. Google is niet langer het meest waardevolle merk in de wereld. Voortaan voert Apple de top 100 aan. En die top is samengesteld door marktonderzoeksbureau Milward Brown. Naar een in dit geval gedeeltelijk Nederlandse bedrijf in die top 100 is het even zoeken. Alleen Shell staat erin op de 51ste plaats. En verder zie je hoogstaan IBM, McDonald's en Coca-Cola. Rick Riesebos is directeur van het European Institute for Brand Management. Goedemiddag. Goedemiddag. Op wat voor manier wordt hiermee bepaald wat de, wat de waarde van een merk is? Er wordt uh, gekeken naar wat merken in de toekomst in principe zouden kunnen opbrengen aan inkomsten. En uh, er wordt gekeken naar wat aan, uh, aan het merk is toe te schrijven. Nou, je zou kunnen zeggen, dat komt een bepaald bedrag uit. Hè. verwachte inkomsten voor de toekomst. En uh, omdat dat bedrag nog verdiend moet worden, zit er ook een bepaald risicopercentage aan. Nou, een sterk merk dat heeft een kleiner risico dan een zwak merk. En daar wordt dus rentepercentage aangekoppeld. Op die manier moet, wordt er wat we noemen een netto contante waarde berekend. Dus het is eigenlijk een, een bedrag aan verwachte toekomstige inkomsten die goed te schrijven zijn aan het merk. Ja, en, en hebben we daar wat aan, vindt u? Is dat een goede methode? Nou, dat is de vraag, want uh, er is nog een andere methode... en die laat een heel andere uitkomst zien. Dat oh. is de brand top 100. Die wordt altijd in het najaar gepubliceerd. En ik heb hem hier voor me liggen van vorig najaar. En er staat bijvoorbeeld Coca-Cola bovenaan met iets van 70 miljard dollar. En even ter vergelijking, de methode waar we het nu over hebben van Milward Brown... daar staat Apple op 153 miljard dollar. Dus bijna twee keer zoveel... En in de Interbrand op 100 staat hij maar op 21 miljard dollar. Dus er zijn grote verschillen. Dus waarschijnlijk afhankelijk van de rekenmethode die je gebruikt... komen er ook heel verschillende bedragen Een uit. Een klein korreltje zout moeten we wel bij de hand hebben hiervoor. Dat zou ik wel nemen, ja. Nou, Laten we toch uit. maar eventjes, nu, nu u er toch bent, wel ja. over die lijst praten... en ja. over het succes van Apple om deze lijst. Want wat is daar de verklaring voor? Dat Apple nu beter is dan Google, meer waard is... Nou, Apple komt natuurlijk met enorm veel uh, innovatieve producten uit. He, denk aan de iPad waar ze als eerste waren waar ze miljoenen van hebben verkocht. En doordat het merk zo ver voorop loopt, ook met de iPhone, is dat he, uh, een merk wat enorm gewild is. En waar mensen misschien zelfs zonder heel specifiek naar het product te kijken... gewoon het merk willen hebben of het product van dat merk. En dat verklaart... Oké, hey, dat verklaart... Dat ze nu opeens staan. Bent u er nog? Meneer, ja, ik ben Bos? er nog? Ja, oh, ik ben er, er nog. Ja, er ja, ja. ja. ja. was ja. even iets, okay. iets geks in de lijn. Maar, want ik zit even te denken: Apple, Google, als je dat vergelijkt. Ja, van Google kan je verder niet veel kopen. Tenminste, je kan niet in je tas stoppen en meenemen ergens nee. naartoe. Je, en je Apple-producten kan je lekker mee rondlopen. Ja. Maar u moet niet vergeten, uh, Google uh, genereert natuurlijk enorm veel advertentieinkomsten via de Google zoekmachine. En er zijn allerlei andere producten waar Google geld mee verdient. En dat zijn meer diensten, hè, dus het hoeft niet per se een concreet product te zijn uh, waar het om gaat. Hè. Het kunnen ook diensten zijn. Ja, en wat dan opvalt, uh, en McDonald's heb je op de vierde plaats, maar, ja. maar die andere vier van de top vijf, dat zijn allemaal technologiebedrijven. Ja. ja, ik denk dat technologiebedrijven dat die steeds meer de overhand gaan nemen met dit soort lijstjes. Hè, dat er uh, flink veel geld mee wordt verdiend. denk ook aan merken als Facebook hè, en, uh, en andere internetmerken. Uh, ja, want en, Facebook uh, stond nog vrij laag. 31 ja, of zo geloof ik. Ja, hè? Vijf, 35. 35 ja. Ja, ja. 19 miljard dollar. Nou, toch een aardig bedrag, lijkt mij. Ja, maar ze zijn uh, maar... wel eens hoger ingeschat volgens mij. Maar goed, ja. zo zie je maar weer. Ja. Ja, maar nogmaals wat ik net zei, als we kijken naar de interbrand op 100... dan uh, scoort uh, Apple ook weer relatief laag. Dus wat je wel ziet is dat er uh, nog allerlei verschuivingen plaatsvinden. Maar het is inderdaad zo, uh, merken als Facebook, maar als, als eBay... dat die een steeds sterkere positie innemen in nemen in deze lijst. Ja, en, en uh, is dat dan ook gelijk de verklaring dat Nederlandse merken... er eigenlijk behalve dan het half-Nederlandse merk Shell er niet in voorkomen... omdat wij dat soort succesverhalen niet hebben? Nou, we hebben natuurlijk ook wel succesverhalen, maar dat is vaak toch wel kleiner. Hè. Denk ook bijvoorbeeld aan Marktplaats en aan Hives, hè, maar dat zijn lokaal gebonden mm -hmm. merken. En TomTom Tom ik... misschien? En TomTom. Tom, maar als we kijken naar de Interbrand Top 100, daar staan dan toch nog drie Nederlandse merken in. Philips, Shell en Heineken. En daar kwam voorheen ING ook nog in voor. Maar na de kredietcrisis zijn uh, alle banken zijn systematisch uh, uit, de top, uit de Top 100 gezakt, ja. Ja. ja. Maar wat zegt het over Nederland? Nou ja, we zijn natuurlijk een klein land en dit zijn he, merken uh, ja, die op wereldschaal opereren. Er zitten bijvoorbeeld wel enkele Chinese merken ook in de top 100 van brands... Uh, die hier ook niet bekend zijn. Maar je moet dus echt een, een, ja, een, een, een groot merk zijn, mondiaal verkrijgbaar... wil je in deze lijst kunnen voorkomen. Dat is trouwens wel interessant dat er nu ook Chinese merken in staan. Ja. Want uh, we dachten altijd, die maken alles na. Ja, ja. Nou ja, uh, uh, China heeft een grote markt, hè, dus het kan ook bij de lokale merken, de Chinese merken. omdat die markt zo groot is, is de kans dus groot hè, dat ze in deze lijst voorkomen. En wat we natuurlijk zien, is dat ze ook steeds meer productie overnemen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de hele IBM-PC-range, eh, die wordt nu door Lenovo gevoerd. Die heb ik niet in deze lijst gezien, maar dat zou een merk kunnen zijn, een Chinees merk. Hè, wat in de toekomst misschien nog wel sterker gaat opkomen. Nou ja, en wat zouden Nederlandse bedrijven moeten doen om weer in die top 100 te komen, als ze het belangrijk zouden vinden? Nou, waar het uiteindelijk om gaat, is zeg maar hoeveel geld verdien je met een merk? Hè? Hoeveel marge maak je op een merk? Hè? En eigenlijk wat je moet proberen, en dat weten we bij de Apple-producten... kunnen we dat wel inschatten, hè? dat die producten niet al te duur in China worden gemaakt... en dat die met enorme marges worden doorverkocht door Apple. Nou, daar gaat het vooral om. Hè? Dus is dat merk in staat om een bepaalde meerwaarde in geld te, te, te realiseren? Nou, als je dat goed doet, hè, dan kan je in die lijst komen. En wat we nu bijvoorbeeld zien, is dat Philips dat hier al de tv-divisie heeft afgestoten... Want daar is echt geen droogbrood mee te verdienen. In ieder geval geen marge op te maken. En je moet dus naar producten zoeken die die marge kunnen leveren. Goed, nou, dat is dan een mooi advies voor, ja. voor de Nederlandse bedrijven. En dan komen ze ook in die top 100 of in die andere top 100. Misschien. Meneer Riesebos Bos van het European Institute for Brand Management. Dank u wel. Graag gedaan. Goeiedag. Ik wil beginnen als ZZP'er. Heb je dan per se een boekhouder nodig?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 In, Reus, in Reusel in Brabant zijn twee mensen gewond geraakt bij de ontploffing van een tankwagen. Ook zijn een aantal bedrijven en een huis beschadigd geraakt. De explosie werd veroorzaakt door lastwerkzaamheden. Volgens de brandweer dacht de Lasser dat de tankwagen leeg was. Maar er zaten vochtige aardappelschillen in waardoor een brandbaar gas vrij kwam. Op de financiële markten groeit de onrust over Griekenland. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poors heeft de kredietwaardigheid van het land verder verlaagd.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 De Italiaanse premier Berlusconi heeft de aanklagers van de rechtbank van Milaan de kanker van de democratie genoemd. Hij verscheen op een zitting van een corruptieproces dat tegen hem loopt. Berlusconi zei dat de aanklagers maar één doel hebben en dat is hem de politiek uitkrijgen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het trekken nu enkele buien over het oosten van het land. En eerder vandaag heeft het ook al wat geregend. Dat heeft het wat opgefrist, maar wat de droogte betreft is het een druppel op de gloeiende plaat.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 115 kilometer, een gebruikelijke drukte, ik noem de bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoete daar staat 8 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knopend Ouderijn en Bunnik, 9 kilometer. A58 dan, Breda richting Eindhoven tussen knopend De Baars en Oorschot. 4 kilometer file, dat komt door een brandende auto op de andere rijbaan richting Tilburg. Daar staat tussen Best en Moegestel 6 kilometer en de linkerrijstrook is dicht.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 Vier over half zes. Het nieuws vanuit Italië. Gemeld door de RAI, de Italiaanse televisie... dat de Belgische wierenaar Wouter Weiland is overleden... aan de gevolgen van die zware valpartij... tijdens de derde etappe van de Giro d'Italia. Hij verloor bij de val. Het bewustzijn werd ter plekke gereanimeerd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. En volgens de Italiaanse televisie is hij overleden. We komen er later deze uitzending op terug. Ja, onze verslaggevers zijn bezig uh, te achterhalen of dat bericht inderdaad klopt. En dan hoort u uh, Joris van den Berg. Ja, Dan uh, gaan wij in de tussentijd praten over de bonus van ING-topman Jan Homme. Die bonus die heeft tot heel wat commotie geleid. In de politiek, maar ook bij rekeninghouders. Uiteindelijk heeft hij er afstand van hem gedaan. En uh, een tijdje gaat al het verhaal dat Homme zelf die bonus helemaal niet wilde. De commissarissen zouden het hebben doorgedrukt. Aandeelhouders hebben daar net meer over gehoord bij de aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Jan Maarten Slachter is directeur van de vereniging van effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is, is inmiddels duidelijk geworden daar hoe die bonus tot stand is gekomen? Ja. Uh, Jeroen van der Veer heeft een uitgebreid uh, verhaal gehouden. Jeroen van der Veer, de voormalige geldtopman, die is voorzitter van het beloningscomité van de raad van commissaris van IRG. En is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de bonus aan, uh, aan Homme. Uh, die heeft uitgelegd dat uh, uh, de bonus op, uh, uh, is toegekend op grond van de afspraken die vorig jaar zijn, uh, zijn gemaakt. Uh, uh, onderdeel zijn van het, uh, van het beloningsbeleid, afgestemd van tevoren met het ministerie van Financiën. Um, en dat ze het ook belangrijk vonden om het, uh, om het toe te kennen in verband met hun internationale arbeidsmarktperspectieven. Um, met andere woorden, 70% van de ING-werknemers werkt buiten Nederland en die zou je ook het signaal moeten geven. Nou, je kunt hier nog steeds heel veel geld verdienen. En inderdaad, de vraag die net opkeert, Dan Homme heeft toen gezegd, en nog voordat het naar buiten kwam, van nou, doe mij maar niet of doe het bij mij maar in aandelen, want uh, ik denk dat we daar gedoe over krijgen. Dus het klopt. Rome uh, hey, uh, die, uh, die wilde het aanvankelijk niet. Uh, de commissarissen hebben het uh, toch gedaan. Uh, en uh, nou, nu zit uh, met name Rome met de pieren. Ja, want, want die commissarissen, onder wie ook Lodewijk de Waal, die daar zit namens, namens de overheid, hè, overheidscommissaris, ja. die voorzagen dat gedoe niet, wat later toch is ontstaan bij, bij de politiek en de rekeninghouders. Nee. Daar, ze, daar zijn ze nu op uitgebreid voor door het stof gegaan. Ook de Waal heeft een, heeft een verhaal gehouden, heeft een eigen verklaring afgelegd. En die, die trekt de boetkleed daarin aan. Zegt dat is een, dat is een element dat ik, dat ik niet goed heb ingeschat. Dat we collectief als raad van commissaris niet goed hebben ingeschat. We dachten... En dat uh, als we het uh, doen volgens de regels en als we het van tevoren ook goed met, met de politiek en met het ministerie van Financiën afstemmen... dan moet dat wel uh, goed gaan hmm. en, en, dat is, en... en dat is een fout geweest, uh, realiseren ze zich, uh, zich achteraf. Ja, en, en trekken ze daar nog consequenties uh, uit voor wat betreft hun eigen functioneren? Ze? functioneren? Uh, nee, het is niet zo dat ze, dat ze nu uh, aftreden. Ik vind overigens zelf dat, de fout, uh, dat dit, dit uh, een mogelijke fout is, maar ik vind het een echt nog wel grotere fout. Dat ze vervolgens... Uh, toen die commotie ontstond, uh, uh, Jan Homme dit zelf hebben laten opknappen. Ja. Dus het is natuurlijk heel erg moeilijk om uh, je eigen bonus uit te leggen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Uh, Van der de Veer had nu een heel uh, krachtig verhaal. Uh, de Waal had allerlei argumenten. Uh, ik heb natuurlijk ook uh, gevraagd waarom we dat nu pas was daarmee naar buiten gekomen... op het moment dat, uh, dat deze discussie speelde uh, in, de, uh, in de pers en in de maatschappij. Uh, dan hadden we dat debat met jullie kunnen voeren... Uh, en nu zijn we eigenlijk te laat. Uh, die die bonus is alweer ge, ingetrokken of is geweigerd. Uh, en dit is niet meer het, uh, niet meer het forum waarop je, de, waarop je dat kunt, uh, kunt bespreken. En wat zeiden ze toen? Waarom hebben zij dat niet eerder gedaan? En moest Jan Homme inderdaad eerst uitleggen dat het wel een nou ja. goed idee was? Nou ja, ze erkennen, ze erkennen nu dat dat inderdaad een fout is, is, is geweest. En ze zeggen: kijk, het ging toen ook heel snel. Het was in een paar dagen was het gebeurd. Uh, en we hebben, dat, we hebben dat onderschat. We hebben dat niet goed gedaan, hebben ze, hebben ze toegegeven. Nou, dat, dat is inderdaad zo. Ja, en de, qua bonus in de toekomst, hebben ze daar nog iets over gezegd? Ja, die, uh, er is natuurlijk afgesproken met, uh, uh, of met, uh, met de Tweede Kamer en met, uh, met het ministerie van Financiën... dat zolang die uh, overheidssteun er nog is, uh, er geen variabele uh, beloningen worden, uh, worden uitge uitgekeerd. Dus dat is, dat is vanaf nu, nu de lijn. En er waren vandaag nog een paar andere kleine kleine wijzigingen, het beloningsbeleid, maar die, die waren meer technisch. Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en aanwezig dus ook bij de ING-aandeelhoudersvergadering. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Wouter Weiland, 26 jaar, Belgische wielrenner, is overleden... vandaag tijdens de derde etappe van de Giro d'Italia. Joors van den Berg, onze collega's, wat kun je ons vertellen over de laatste ontwikkelingen? Uh, Weiland, ja, hij viel, zoals eerder gezegd vandaag, in de afdaling van de... Passa del Bocco, 25 kilometer van de finish. Het leek een afdaling waarin niks aan de hand was. Tweede etappe, derde etappe, Giro. Peloton zit achter de kopgroep aan. Het ging niet overdreven hard, maar de vaart kwam er een beetje in. Ja, en dan een, ik denk wat af en toe in het wielrennen gebeurt... een buitengewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een, ik denk dat hij op de meest ongelukkige manier gevallen is... waarop een wielrenner ondanks het dragen van een helm kan vallen. En ja, het is... Uh, Fout afgelopen, en dat kon je eigenlijk al ook voelen aankomen... na de val, een kwartier erna, terwijl die nog gereanimeerd werd op de weg... zei de organisatie al, wat er ook gebeurt vandaag, we doen geen huldigingen. Dat is een slecht voorteken natuurlijk. En hij heeft daar meer dan een uur gelegen. Men bleef hem reanimeren, adrenaline shots geven. En dat had ook te maken met het feit dat hij daar zo lang lag... dat de helikopter daar niet kon landen, die hem naar het ziekenhuis zou moeten vervoeren. En de helikopter is enkele honderden meters verderop geland. En toen was er nog een strijd. Hoe gaan we hem naar die helikopter vervoeren? Maar ik denk dat uh, de, de strijd in Wouter Weiland toen de strijd al gestreden was. Maar dat weet ik niet zeker, de omstandigheden ter plekke. Je weet niet of hij al was overleden of dat hij onderweg naar het ziekenhuis is overleden. Het is uh, vijf, zes minuten geleden bekend geworden dat uh, hij de strijd verloren heeft. Het is Op... onduidelijk of dat in de ambulance gebeurd is. Wat, wat voor bierende was hij? Het was een beetje een kleine tombone. Hij heeft heel lang bij Quickstep gezeten. Hij is in 2004 daar als stagiair terechtgekomen. Dat is de grote Belgische ploeg. Hè? De ploeg rond die grote Belg tombone. Hij had een beetje hetzelfde pastuur. Grote blonde jongen. Was ook een sprinter. En hij was altijd een beetje gefrustreerd... dat hij in de schaduw van de grote tombone niet zijn eigen gang kon gaan. Want ja, in een ploeg, als je een sprinter hebt... dan heb je er maar één. En dan moeten alle andere renners zich voor die man wegcijferen. En dus moest Weiland vaak zijn gang gaan in kleine wedstrijden... als uh, ja, Gent wevergem Scheldeprijs. Daar reed hij topposities. Hij won in Nederland in 2007 de ronde van het Groene Hart. In 2008 pakte hij een etappe in de ronde van Spanje. En heel wrang, heel raar... morgen is het een jaar geleden dat hij in de Giro de derde etappe won. En exact een jaar later in de derde etappe gebeurt dit... Ja, en, en zijn ploeggenoten, ik neem aan dat die ook nog niet hebben gereageerd... het afgelopen uur hierop? Nou, het is uh, trending topic nummer twee, is mij net verteld, op Twitter. Ja, dat zat ik ook wel is, even te kijken. Ja, er gaat zo verschrikkelijk veel over dit geval... en er staat zo verschrikkelijk veel onzin ook tussen... dat het ondoenlijk is om dat uit te spitten. Ja. We hebben uh, als NOS wel geprobeerd uh, Tom Stamsnijder te bereiken. Een Nederlandse ploeggenoot, Van Wouter, die ook in de Giro rijdt... die neemt zijn telefoon niet op, dat kan ik begrijpen. Maar wat dan wel ook, wat ik al eerder zei: nog in de etappe, terwijl Wouter Weiland achter vechten voor zijn leven, demoreert zijn ploegenoot een Duitse Fabian Weekman. Ja, twintig minuten later, heuvelop in een uh, poging nog de etappe te winnen. Het geeft ook weer aan dat de situatie heel onduidelijk was, natuurlijk. Het is geen verwijt richting Fabian Weekman. Dan is er vandaag geen podiumceremonie voor de winnaar. Maar de, de giro gaat gewoon door, in dit soort gevallen. Ik kan me voorstellen dat de etappe van morgen uh, in elk geval geneutraliseerd gaat worden. Dat is in de tijd van Casartelli ook gebeurd. Dat was 1995 in de Tour. Het onvergetelijk moment. De jonge Italiaan uit de ploeg van Armstrong. Hij viel in de afdaling van de Col de Porte de Laspe. Op het hoofd. Eigenlijk een vergelijkbaar ongeluk. Dus geneutraliseerd betekent dat op een rustig tempo naar de finish wordt gereden. En dan, ja, een soort eerbetoon. Maar ik, de, de Giro gaat gegarandeerd door. En, uh, nou, de dokter van hem heeft inmiddels, die hem behandeld heeft, heeft inmiddels ook gereageerd. Die uh, zei op de raaitelevisie, ondanks de onmiddellijke behandeling... Uh, was er niks meer dat we voor hem konden doen. En de Tour of de, de Giro-organisatie uh, bevestigt inmiddels ook nu zijn dood. Joris van den Berg, het was een, uh, een zeer triest bericht over de Giro d'Italia... dat we van jou hoorden. Geen Nederlandse mannen. We gaan naar het tafeltennis in Rotterdam. Geen Nederlandse mannen zullen we zien in het hoofdtoernooi van de wereldkampioenschappen tafeltennis die in de havenstad worden gehouden. De Nederlandse mannen wisten de kwalificatierondes niet te overleven in Ahoy. Mark Brasser, had je meer verwacht van de Nederlandse mannen? Nou ja, je mocht eigenlijk niet zo heel veel verwachten van de Nederlandse man hier. Zeven gingen er inderdaad de kwalificatie. in. de hoop van de bond, ook van de technisch directeur Achim Sialino... was dat er misschien één, hopelijk twee het hoofdtoernooi zouden halen. Nou, er waren er twee die hun pool wonnen. Maar ja, dan ben je er nog niet met zo'n groot kwalificatietoernooi. Daan Sliepen en Michel de Boer waren dat. Die werden dan wel poolwinnaar. De... Dan moesten ze nog twee wedstrijden winnen om door te gaan uiteindelijk naar het hoofdtoernooi. Nou, dat lukte ze allebei niet. Ze verloren hun eerste wedstrijd meteen in de knock-outfase en, en dus... Er allebei uit. Ja, en dat is toch voor een WK in eigen land. En ja, het mannentafeltennis uh, staat er al niet zo rooskleurig op. Dan hoop je toch dat in eigen huis uh, in Ahoy hier, ja, dat er toch uh, eentje in ieder geval doorgaat. Maar het, het heeft helaas niet zo mogen zijn. En kunnen de vrouwen dat nog een beetje goed maken, Mark? Nou ja, de, de vrouwen kunnen het zeker goed maken. We hadden natuurlijk uh, ook, ook zeven vrouwen uh, in, in, die mee mochten doen uh, aan, het, uh, aan, het, aan het enkelspel. Daarvan waren er vier rechtstreeks geplaatst uh, voor het hoofdtoernooi: Li Jou, Li Jie, Elena Timina en uh, daar gingen de drie de kwalificatie in. En zojuist uh, zijn er twee speelsters uh, doorgedrongen tot het hoofdtoernooi... Uh, uh. Het leukste vind ik persoonlijk Brit-Eerland. Een, een, een groot talent, een jong talent. Uh, vorig jaar Europese jeugdkampioenen geworden. Wordt al een beetje vergeleken, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Wordt al vergeleken met uh, Bettine Vriesekoop die in haar jonge jaren ook een keer Europese jeugdkampioenen werd. Ja, we hebben uh, ook niet zo heel veel Nederlandse speelsters die het goed doen. Dus ja, dan, dan als ze dan zo'n Nederlandse, zo'n Brit-Eerland doorbreekt... He, dan ga je al snel vergelijken. En zeker met Bettine Vriesekoop. Ja, Die Eerland uh, die, die won uh, uh, vrij overtuigend, speelde heel erg goed. En vooral haar reactie na afloop was mooi, beide handen in de lucht... Een paar keer ging ze hier uh, ja, de, de grote hal van Ahoy uit. Zo blij dat ze door is gegaan naar het hoofdtoernooi. Dat brengt het totaal op vijf. En toen ja, Jana Timina, de jongere zus van Elena Timina, die al in het hoofdtoernooi zat. Jana Timina uh, won haar uh, knock-out wedstrijd ook. En dus is, uh, is ook zij door. Dus de vrouwen hebben het inderdaad een beetje goed gemaakt. Uh, de waren er, de, de vierde zijn er uit de kwalificatie nog twee bijgekomen. Dus we hebben zes Nederlandse vrouwen in het enkelspel. Toch nog hoop bij het WK-Tafel in Zorgderdam. Dank Mark Brasser. Ja, zometeen. Die uh, gratis apps die zijn fantastisch, die je kan downloaden. Maar het is wel zaak de kleine lettertjes goed te blijven lezen. Voor het verkeer gaan we naar de AWB Erwin de Hart. 115 kilometer file op dit moment. We spreken dan van een normale drukte op de maandagmiddagavond. Wat opvalt is op dit moment een autobrand op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Best en Moegestel, daardoor 8 kilometer file en één rijstrook dicht. En er staat een kijkersfile de andere kant op, op de A58 richting Eindhoven... tussen de Baas en Oorschot, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik... Bedrijven die apps voor je telefoon maken... moeten beter communiceren over wat er met je gegevens gebeurt. Dat vindt Bits of Freedom, die de digitale burgerrechten verdedigt. Als je een app downloadt, dan geef je vaak toestemming voor allerlei zaken... terwijl je dat nauwelijks in de gaten hebt. NOS op 3-verslaggever Jessica van Spengen spreekt met Neos Wilbrink... van AfroGleep, en hij maakt apps voor de mobiele telefoons. Nou, we downloaden nu een applicatie van een van de supermarktketens op het moment dat we naar me starten, dan vraagt hij, als ik voor de eerste keer binnenkomt, eh, of, ik de locatie, of ik mijn locatie wil delen. Dan weten zij waar ik ben en dan kunnen ze op basis daarvan allemaal handige dingen naar me toe sturen. Dan kun je toch gewoon nee zeggen? Je kan ook nee zeggen, ja. De applicatie vraagt heel vaak, dit is een iPhone, maar ook bij Android, vraagt een applicatie vaak, mag ik gebruik maken van deze gegevens? Mag ik gebruik maken van dit protocol? Mag ik gebruik maken van je locatie? En heel vaak nemen mensen klakkeloos dat scherm voor, um, voor kennis aan en, um, en installeren de boel. Wat kan het gevaar zijn? Ik kan ook nu een applicatie maken voor een willekeurige bank. En ik heb daar niet per se, ook niet voor Apple, credentials nodig, gegevens nodig dat ik dat mag ontwikkelen. Dus ik mag dat gewoon uitgeven en dan noem ik daar een, zet ik daar een bepaalde banknaam neer en op dat moment kan ik mensen vragen, klanten van de bank vragen om alle rekeningnummers... misschien zelfs pincodes, naar nou alles wat je ook in die phishing-emails e ziet... maar dan in een app. Ja, en dat is ook al gebeurd? Ook dat is al gebeurd, ja. We kijken even naar je telefoon, want je had een app geïnstalleerd... die je van alles vertelt... Mm -hmm. Wat kan een app allemaal van jou zien? Je gaat nu even met je vinger over het scherm. Ja, en we komen hier bij een applicatie die heet Spyphone. En het is een voorbeeldapplicatie die laat zien waar een applicatie... als die op je iPhone geïnstalleerd staat, standaard toegang toe heeft. Wat kan die van jou zien? Nou, al mijn e-mailaccounts die ik hierop geïnstalleerd heb staan... waar ik mee connect. Waar ben je onlangs nog geweest? Het laatste was ik in Amsterdam. Uh, Seattle, Los Angeles, Sydney, Portland, Dar es Salaam, Barcelona en Minsk. Wie heb je onlangs nog gecontact? Nou, je ziet alle uitgaande en inkomende gesprekken die ik uh, nou, last called met een vriend van me. Ja. <laughs> Bedrijven die apps maken, die kunnen op deze manier dus waanzinnig veel informatie van jou krijgen. Ja, ja zijn, theoretisch gezien kunnen we heel veel informatie uh, van je te weten komen. Um, als ik nu kijk naar de ontwikkeling van, van iPhone-apps, dan is het noodzakelijk... Om goedgekeurd te worden in de, in de App Store. Dat je de data die je zegt te willen gaan gebruiken. Dat je die daadwerkelijk ook nuttig gebruikt in je applicatie. Bij uh, Android daarentegen. Uh, daar kun je hem ook indienen voor de marketplace. Maar je kan hem ook gewoon live zetten. Uh, en voor iedereen ter download beschik beschikbaar stellen. Waarom kan het voor een bedrijf interessant zijn om die gegevens allemaal te zien? Uh, het kan interessant zijn omdat je, uh, je kan je aanbod toespitsen op de context van de gebruiker. Nou, wat, wat wil dat zeggen? Ik loop ergens over straat, euh, ik deel mijn locatie. En op dat moment kan een het is 12 uur en kan een hamburgertent een, een aanbieding in mijn scherm tonen. Euh, van, kom hamburgers eten de komende tien minuten. Dus dat is ook leuk voor de gebruiker. Het, dat is op dat moment heel erg leuk voor de gebruiker. De, na, het nadeel is dat je voor dat gemak betaal je in je persoonlijke gegevens in feite. Hoe kan ik mezelf nou beveiligen? Bij iPhone moet je hem niet jailbreken, dus niet, niet uh, de standaard beveiliging omzeilen. En je kan wat extra beveiligingsopties aanzetten. En bij uh, Android, uh, Blackberry en Windows Mobile daar heb je zelfs uh, anti-malware software voor. Dus dat wil zeggen dat er een programmaatje draait wat al jouw apps, uh, al jouw applicaties scant en, uh, en bekijkt of daar iets uh, malafides in gebeurt. Dit alarmpje zou misschien op al die apps moeten zitten. <laughs> Bijna wel. Een heel irritant alarmpje. Dat in ieder geval meegeluisterd naar de reportage van Jessica van Spengen heeft. Arneid Meijling. Goedemiddag. Van 9292OV.nl, de applicatie die je heel handig kunt vertellen hoe je van de ene plek in Nederland naar de andere plek kunt komen door gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als u dit nu hoort, de manier waarop bedrijven kunnen meekijken, waarop informatie kan worden gebruikt, uh, denkt u dan dat mensen uw applicatie zullen downloaden, nu ze dus weten wat Google via het installeren van uw app allemaal kan zien? Nou, wat, wij, wat wij verstrekken is uh, reisinformatie en dat is enkel basis van uh, informatie uh, geven en, en het niet halen van de informatie. Dus op zijn smartphone, want dat is natuurlijk wat je tegenwoordig van zo'n woon zo uh, mag verwachten: is gewoon dat een aantal uh, uh, promenaduren met elkaar praat. Uh, Levert hij puur informatie en uh, wat Apple ermee doet of uh, uh, de Android, daar gaan wij niet over. Maar wat doet u, want u, u geeft natuurlijk primair de informatie aan de mensen die van uw app gebruik maken. Hoe ze van de ene plek naar de andere plek kunnen komen. Hoe snel ja. we, wat de alternatieven zijn. Maar wat doet, wat doet uw bedrijf dan met de informatie en gegevens uit de telefoons? Helemaal niets. Want wij slaan helemaal niets op. En daar hoeft de, de gebruiker ook totaal niet bang voor te zijn. Want we zijn geen verkooporganisatie. We hebben geen enkel belang bij om mensen iets te gaan verkopen. Het is puur een serviceverlening. Dat houdt in dat wij, dat wij reageren op basis van een, van een vraag... Uh, en daarmee gewoon uh, dit land verder in het OV willen ja, bedienen. Maar als u besluit, als u zegt dat u geen gebruik maakt van die gegevens, waarom verbindt u dan wel die voorwaarden aan de app? Uh, de voorwaarden vo zijn natuurlijk ingepakt door de platforms waarop jij uh, zeg maar werkt en aanlevert. Uh, en wat wij doen is puur de informatie verstrekken en in het platform. Wordt er dus gepraat met verschillende uh, apps zoals de agenda, uh, uh, locatiebepaling, maar daar gaan we allemaal niet over. Nou, niet helemaal denk ik. Ik heb hem gedownload op mijn smartphone en dan zie je dus dat 9292-OV de applicatie wel terecht kan in de agenda van mij als gebruiker. Maar wij krijgen die gegevens niet. Dat is echt op uw telefoon. Wij kunnen niet in uw gegevens kijken. Daar hebben we ook helemaal niks aan. Dat we ook nooit doen. Maar als u uh, reisadviezen dan kunt geven die bij mijn afsprakenschema passen. Hoe, dan, dan maakt u ja. toch gebruik van die informatie die op mijn telefoon staat. Nou, dat doen we al jarenlang op onze eigen site. Waarop je, zeg maar, de informatie op de, in de outlook gezet kan worden. Dus, dus tot... u maakt wel gebruik van informatie en gegevens uit mijn telefoon. Nee, als ik u goed nee, begrijp. Nee, want uw telefoon geeft aan uh, wanneer, dat, uh, wanneer het reisvies zou moeten komen, dan kunnen wij erop reageren met uw vraag wat wij geven wat. Maar het is wel mogelijk dat Google via uw applicatie gegevens van mijn telefoon kan. ...gebruiken? Zover wij, wij, wij, niet, uh, ...wij weten, zo uh, uh, gebeurt dat niet... ...want wij, wij slaan helemaal niets op... ...wij geven puur informatie. Maar Google, hoe... Google kan dat dan wel via uw applicatie? Uh, nee, want wij slaan er niet op. Hoe, in hoeverre... ...is er een risico bij het verhaal... ...wat we net ook in de reportage hoorden... ...de, de gegevens bijvoorbeeld van deelnemers... ...aan het Playstation Network... ...werden een tijd geleden ook gehackt... Hè? ...en dat was ook niet de bedoeling... ...hoe, hoe zeker hoe moet ik u geloven... Uh, nou, dan is op de blauwe ogen natuurlijk. Dat, nou, niet. dat, doen, dat doen we nooit. <laughs> maar uh, nogmaals, wij hebben er geen enkel belang bij om die gegevens op te slaan om daar iets mee te doen. Uh, dat is niet onze missie, niet onze taak. Uh, wij zijn er puur voor, u bent als klant, u wilt wat weten, wij geven informatie. En uh, we zullen er geen commerciële koppelingen aanbieden, omdat wij geen, geen verkooporganisatie zijn. Wij zijn een voorlichtingsorganisatie. En tot slot, nogmaals, de gegevens die. Daar doet u helemaal niets mee. 100% staat dat vast. Ja, dat is echt. daar uh, uh, staan het gewoon niet op. Dat kunnen we 100% garanderen. Dus als ik straks wil kijken hoe ik van Hilversum naar Amsterdam kom. En dan tot de ontdekking kom dat ik via een trein moet gaan. Dan een tram moet gaan. Uh, naar, naar waar ik woon in de stad. Uh, dan komen er niet via Google allerlei tips binnen. Van als je nou daar stopt. Dan kun je bij dat bedrijf wat gaan eten. Um, en, en wat andere commerciële tips. Zoals uiteindelijk toch de bedoeling is. Van bedrijven die aan zo'n app willen gaan verdienen. Wat wij leveren aan een platform is informatie. En wij kunnen niet uh, zien wat de wat, uh, wat anderen daarmee doen. Dus we wil zeggen, dat is niet voor ons. We zijn puur als bedrijf uh, in de informatiesfeer verstrekkend. En of daar in de koppeling zit, dat, dat kunnen, wij, kunnen wij niet zien. Weten we niet. Ik dank hartelijk. Arnoud Meiling van 9292ov.nl .no. Het NOS Radio 1 journal Media Overzicht. België is natuurlijk geschokt door de dood van wielrenner Wouter Weiland. Die overleed na een zware val in de derde etappe van de ronde van Italië. Zo werd even na half zes bekendgemaakt. Onze landgenoot bloedde hevig, verloor het bewustzijn en moest gereanimeerd worden. Dat staat op de sportsite van Sporza. Naast het artikel zien we een luchtfoto van Weiland in Italië. Hij is omringd door hulpverleners en er staat een ambulance naast hem. De beelden van de wielrenner, die bloedend op de grond ligt... gaan volgens de site door Merck en Been. Drama in een ronde van Italië, zo koppen Italiaanse media. Bij Ra La Repubblica staat dat het een verschrikkelijke valpartij was. Weiland zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen... en tegen een muur zijn beland. Beelden van nadeval zijn onder meer te zien op YouTube... waar veel steunbetuigingen binnenkomen. We zullen hem nooit vergeten... Staat er. Ook schrijft iemand dat dit de duistere kant is van een sport waarbij je risico's loopt. Er is meer nieuws in België, in dit geval leidt het tot verbazing en woede, namelijk de mogelijke vervroegde vrijlating van Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux. Naambestaande van de slachtoffers Anne en Eefje, verzetten zich daartegen. Bij het Belang van Limburg zegt een van de vaders dat Martin nooit oprecht haar spijt heeft betuigd voor het opsluiten van zes meisjes. In de standaard wordt de vraag opgeroepen waar Martin heen moet. Ze mag geen plaatsen bezoeken waar de slachtoffers van Dutroux woonden. Als ze in een andere plaats wil wonen, mag dat. Gemeenten mogen haar niet weigeren. Ook zou ze naar het buitenland mogen verhuizen. Ondanks haar rol in de misbruikzaak, hoeft Martijn niet te rekenen op een nieuwe identiteit. Aan naamsverandering zijn strikte voorwaarden verbonden. In België mogen alleen getuigen en politieagenten na een rechtszaak een nieuwe naam aannemen. Minister de Jager van Financiën is op zijn webblog aan het rekenen geslagen. Hij schrijft dat de Nederlandse overheid vorig jaar 32 miljard euro meer uitgaf dan er binnenkwam en dat er daarom flink moet worden bezuinigd. Het tekort komt neer op. 85 miljoen euro per dag. Oftewel, 5 euro per Nederlander per dag, schrijft de jager. De staatsschuld is door de crisis verder opgelopen tot uh, 370 miljard euro. Dat is volgens de rekenmachine van de jager ruim 22.000 euro per Nederlander, dat u het weet. In Enschede wordt de bekerwinst van FC Twente nog even niet gevierd... meldt RTV Go Oost. De clubleiding wil dat de spelers uitrusten voor de beslissende wedstrijd... om landskampioen te worden. Komende zondag misschien. Op de voorpagina van het Parool wordt nog gerouwd... om het verlies van Ajax in de bekerfinale gisteren. Een fan zit op een stoel op het Leidseplein. Op straat ligt een hoop troep en hij kijkt verward voor zich uit... naar de overwinning van FC Twente. De nachtelijke jam-sessies na de concerten van Prins zijn berucht... vooral om een eindeloze musicaliteit. Op de komende editie van North Sea Jazz maakt hij het helemaal bond. Hij doet op alle drie de dagen van het festival het licht uit... staat in NRC Handelsblad. En volgens het muziekmagazine OOR kwam het idee van zijn purperen hoogheid zelf. Goed, tot zover het mediaoverzicht. Na zessen meer over de dood van de Belgische wielrenner Weiland. Tot zometeen.